Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. In de zaak tegen de verdachte van de dodelijke mishandeling op Mallorca vorige zomer... deed de rechter vanmiddag een opvallende oproep. Wees een vent en vertel nou gewoon echt wat er gebeurd is. Carlo van 27 overleed op het Spaanse eiland nadat hij in elkaar was geslagen na het uitgaan. De rechter kan zich niet voorstellen dat niemand van de verdachten weet wat er precies gebeurde. Is wel wat ze zelf volhouden. Een advocaat van de nabestaanden hoopt dat ze naar de oproep luisteren. Het was wel een, een heel duidelijk appel op deze... Deze jonge mannen, van als je wat weet, dan is er eigenlijk geen reden om te zwijgen. Dus spreek en in de komende dagen wordt alle zaken apart één voor één behandeld. Ja, dan is dat het moment waarop ze schoonskip kunnen en wat ons betreft ook moeten maken. De zaak gaat morgen verder. De maximumprijzen die het kabinet heeft afgesproken voor gas en stroom... worden nog wat lager dan eerst aangekondigd. Vanaf januari geldt er zo'n prijsplafond... zodat er niet heel veel mensen in geldproblemen komen. Maar blijft het nog steeds wel duur, zegt minister Jette. Het gaat niet uh, voor iedereen uh, de volledige problemen van de energierekening uh, oplossen. Maar wel voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers geldt... dat je in plaats van elke maand die wisselende prijzen... nu echt gewoon rust en uh, zekerheid krijgt. En het kabinet neemt hiermee gewoon een heel groot risico van ja, die wisselende prijzen op de energiemarkt van mensen over. Voor november en december komt het kabinet nu ook al met een plannetje. In die twee maanden krijgt iedereen een eenmalige korting op gas en stroom van 190 euro. Boeren van Farmers Defense Force dreigen weer met protesten. Ze zeggen dat ze weer met trekkers de weg op gaan als de conclusies van Johan Remkes morgen tegenvallen. Hij was maandenlang in gesprek met boerenorganisaties en mensen van het kabinet om te zoeken naar een oplossing voor het stikstofprobleem. Morgen presenteert hij zijn rapport. En Tesla-baas Elon Musk wil toch weer wel met Twitter aan tafel voor een overname. Een plot twist in de verkoopsaga van het social media bedrijf. Want in april zei Musk nog voor het eerst dat hij Twitter wilde overnemen. Al snel lag een deal op tafel die van volgens weer van tafel werd geveegd. En die wil ik dus alsnog Twitter hebben. Wat er veranderd is, is niet duidelijk. Het weer op de meeste plekken blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en elkaar af en wordt het zo'n 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. In Noord-Holland staat nog een file op de ring van Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad. De vertraging is 10 minuten.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 Goedemorgen, goedemorgen en een warm welcome to een nieuwe uitzending van Jazz op ZFM. Hier vanuit Zandvoort. Een regenachtig zandvoort, een stormachtig zandvoort, en zeker een zandvoort in herfst. Mijn naam is Marco. Een hele fijne goedemorgen. En ik vind het fijn dat u luistert. Het eerste nummer wat u uh, hoorde is een, uh, een nummer uh, flirt. Ik begin altijd met een nummer van Toets Toelemans. En dit is van het album uh, Jazz in Paris. En het volgende nummer wat ik klaar heb staan is zeker uh, helemaal toepasselijk voor dit jaargetijde. En het heet uh, Autumn Leaves van het trio Pim Jacobs. Uh, Pim Jacobs en van het album Come Fly With Me. Ik denk ergens uit de jaren zeventig als ik het dan dit album zo zie. En uitgebracht door Philips. Dat is ook wel grappig. Maar je wordt toch helemaal vrolijk van die loopjes op de piano. En je wordt toch helemaal jaloers als, uh, als je dat hoort. Dan zou je dat ook het liefst uh, graag zelf willen kunnen. En uh, nou, zoals uh, Pim Jacobs natuurlijk uh, een echt van Nederlandse bodem is. Heb ik de volgende jazz Is echt ook... Uh, van Nederlandse bodem en zelfs van Haarlemse bodem... hier gelijk uit de buurt. En het is uh, Erik Ineke, ofwel uh, zijn volledige naam... Erik Alexander Ineke. Hij is een, uh, een Nederlandse jazzdrummer... en docent na enkele jaren privéles bij John Engels... deed hij zijn eerste ervaringen als jazzdrummer op... bij zangeres Henny Fonk... en tenor Ferdinand Povel. Mede dankzij, en daar komt hij weer... Pim Jacobs en Ruud Jacobs, Wim Overgouw, Rita Reis en Piet Noordijk met Ineke. Al gauw bekend in de jazzscène... Het, uh, wat ik, uh, wat ik uh, uitgekozen heb is van een, uh, van een prachtig album. En er speelt een... Uh, uh, Tineke Postma speelt daarmee op uh, alt-sax. Het is een het, uh, prachtige nummer, Parker's Mood. met uh, Tineke Postma op saxofoon van het album What Kind What kind a Bird Is This? The Music of Charlie Parker. Uh, als u op Facebook had gekeken, had u misschien gedacht... hé, hey, wat raar, ik hoor een andere stem. Dat klopt, want eigenlijk zou mijn collega Peter vandaag het programma presenteren. Echter, hij is toch... Uh, door ziekte kan hij even de, de, de show niet waarnemen. Dus vanaf deze plek van harte beterschap. En uh, ik neem het even over. En vandaar ook een complete ratje toe aan, aan uh, muziek. Ik kon er even zo dus snel geen lijn in krijgen. Maar wel een heleboel Nederlandse jazz. En een heleboel gewoon lekkere jazz. Zoals ook het volgende nummer. Dat heet uh, Traditional van de Lossing Bestes. Dat is een jazzcombinatie van jonge mensen uit het Belgische Gent. het uit uh, Gent. De Belgische krant De Kaap schrijft het volgende over deze uh, muziekgroep. Geboren uit de talloze dommelteuze en ontwettige liefdesaffaires die Jess met alle muzikanten ter wereld had vloeiende uh, had vloeiende vloeiende Loving La Een lastige zin is dat. Laughing Best presenteert in Oostende hun nieuwe repertoire na een uh, residente deze zomer bij Kaap, hun vorige album nou, in ieder geval is het een, een, een, een Het omschrijft het als de barstadmuziek als manifest... en het lyrische als gemene delen het doorweven samenspel als uitgangspunt. De uh, Loving Bosses is moeilijk in een hokje te plaatsen... maar hoort toch wel onder het genre jazz. Alleen maar lovende woorden over deze band met alleen maar jonge muzikanten. Uh, gaat er even iets mis, maar het gaat toch weer goed. En het volgende nummer wat ik klaar heb staan... is van de uh, Jazz Orchestra of de Concertgebouw. Thank you. Ik wil toch dit nummer even onderbreken. Want dit nummer duurt bijna uh, een 18 minuten. En ik heb maar een beperkte tijd van twee uur. Om prachtige jazzmuziek te laten horen. Maar zoals gezegd is dit het jazz orchestra. Of de concertgebouw. Live at the Bim House. En het nummer heet Riffs and Rhythms. En uh, op dit nummer uh, met dit, uh, speelde ook mee uh, Jesse van Ruller. Een hele goede... Je hoorde net ook de klanken van, uh, van deze fantastische muzikant. En wat u misschien niet wist over het jazz orchestra of het concertgebouw... Uh, dat het er natuurlijk een Nederlandse jazzband is. Nou, dat spreekt natuurlijk vanzelf. En sinds het begin van hun bestaan investeerde en viert het orkest Dutch Jazz Heritage. En verwelkomt het nieuwe generaties van uiteenlopende muzikanten. Jaarlijks toeren ze over de hele wereld om, de, om op te treden met hedendaagse jazzmuzikanten... van over de hele wereld. Dat is natuurlijk een prachtig initiatief en het jazz-orchestra of de Concertgebouw... won twee Nederlandse Edison Awards... en heeft eerder opgetreden in China, Shanghai, Kaapstad, Wenen... Santiago de Chile, Tokio, Mexico City, Beijing... en in verschillende plekken in de Verenigde Staten. De genomineerde Big Band speelt regelmatig met gastsolisten... van wereldklasse, waaronder Toets Tielemans, Christian Scott... Nou, het hele rijtje, ik kan het zo gek niet noemen... maar waaronder ook een paar grote Nederlandse namen... zoals Treintje Oosterhuis en Sabrina Starke. In ieder geval, we gaan, uh, zoals gewend uh, van mij... dat ik wel mainstream chess speel... gaan we wat uit het verleden spelen. En het uh, volgende nummer wat ik klaar heb staan... is van Miles Davids. En het heet So What... met het nummer So What van het album Kind of Blue. Het is uh, eigenlijk fantastisch om in Zandvoort te wonen... want het zonnetje komt nu naar buiten. Het wordt prachtig weer. En wat ook zo fantastisch is in Zandvoort... is dat we natuurlijk een, uh, een prachtig theater hebben, De Krocht, die met grote regelmaat uh, fantastische jazzmuziek naar binnen haalt. Ik zal even de agenda met u doornemen. Op 13 november speelt uh, Johnny Rosenberg een troupe to Michael Bublé. En op 14 uh, november komen The de, de Furious... En dan gaan we al gelijk door naar 2023. Want op... Uh, nou, nog heel even terug naar 2022. Op 18 december is dit Madeleine Bell uh, geprogrammeerd. Echter, dit is nog even onder voorbehoud. En in 2023 gaat het gelijk alweer verder. met uh, Op 15 januari uh, Tom Beuk, uh, Beek. En op 12 februari Francesca Tendoy. En Max Lonata. Nou, ik weet niet wat het vandaag is. Maar ik verspreek me een beetje vaak. En op 12 maart... Uh, David Lukacs en 16 april Miriam van Dam... en op 14 mei Mike Delforo en Herman Durlo. Maar niet uh, te vergeten, want ik vergeet namelijk nog eentje... en dat is uh, vrij binnenkort is dat al. Dat is namelijk op uh, 9 oktober... komt uh, Joko Bruis naar het uh, Theater de Krocht in uh, Zandvoort. En vandaar dat ik het volgende heb klaarstaan van uh, Joker Bruis. En dat is uh, Fly Me to the Moon... En zometeen in de tweede uur heb ik nog een keer datzelfde nummer klaar staan. Ook Fly Me To The Moon, maar dan van een artiest waarvan je het eigenlijk niet verwacht. Zoals gezegd, Joke Bruis met Fly Me To The Moon. <tied>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 the words I love I mean. See what spring is like On Jupiter and Mars In other Joker Bruis met uh, Fly Me to the Moon. Uh, ik heb net de kalender voorgelezen van het Theater de Krocht. Er blijkt uh, een verandering in te komen. 9 oktober kan jammer genoeg Joker Bruis niet komen, maar uh, wordt vervangen door uh, Laura Fici, onze eigen Laura Fici. En op uh, 18 december wat het concert wat onder voorbehoud uh, uh, gaat is uh, gaat door. En ik krijg trouwens ook door dat uh, Laura Fici op 9 oktober volgens mij al helemaal uitverkocht is. Ik ben Laura Fiji. Jullie gaan nu luisteren naar een nummer van mij. um w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 fly birds fly over the rainbow why oh why over de Rainbow van uh, Laura Fici, Laura Fitchy, 9 oktober... in het uh, Theater de Krocht in Zandvoort. We zijn alweer aan het uh, einde gekomen van het eerste uur jazz... hier bij ZFM. Elke zondag van uh, 10 tot 12. Mijn naam is Marco. Ik vind het heel fijn dat u luistert. En zometeen in het uh, volgende uur... gaan we verder uh, met een artiest waarvan je het niet verwacht... met een nummer Fly Me To The Moon... en nog een heleboel andere Nederlandse jazz... En uh, nou, ik zou zeggen, uh, tot na het nieuws.